Het NOS-journaal. Die Thomassen. Goedemiddag. Massaal protest in Madrid tegen Spaanse bezuinigingen. Man die vaccinelichthouder naar gouden koets gooide weer vast... en steeds meer bladen publiceren foto's van topless Kate. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook een paar wolkenvelden. Morgen blijft het meest droog met een afwisseling van stapelwolken en zon. Maxima liggen dan rond 20 graden. Namorgen wordt het licht wisselvallig en iets koeler. De woede in Spanje over de bezuinigingen van de regering van premier Rajoy is groot. In Madrid gingen vandaag tienduizenden mensen de straat op om te protesteren. Actie was georganiseerd door de vakbonden... die eisen dat er een referendum komt over de bezuinigingen. Correspondent Jessica van Spengen merkte dat de onvrede diep zit. Kes, Rajoy, la guillotine para Guillotina Rajoy. Staat hier midden op een guillotine met een heel lelijk masker erin geplakt om het hoofd van de premier af te kunnen hakken. Jodidos, estamos todo el puto país. Straten lopen langzaam vol met mensen met vlaggen, spandoeken. Vooral vlaggen van de grote vakbonden. Het is een beetje raar om te zeggen.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 In een bloemenperk worden alle vlaggen neergezet die mensen niet meer gebruiken. Mensen die naar huis gaan, eigenlijk al na anderhalf uur. Salimos ahora las 3 para el norte de España. Ja, we gaan om drie uur alweer terug naar het noorden van Spanje. Cinco horas de camineta, ja, 500 kilometros. Ze moeten nog een heel stuk naar huis. Ze zegt ja, maar een paar uur demonstreren. Ja, het is blijkbaar waard.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 Dit is het NOS-journaal met Isola Thomas. In Moskou hebben enkele tienduizenden Russen tegen president Poetin geprotesteerd. Ze zijn tegen nieuwe maatregelen om tegenstanders van Poetin het zwijgen op te leggen. De betogers eisen ook de vrijlating van politieke gevangenen... zoals de drie leden van de band Pussy Riot. Er waren duizenden politieagenten ingezet langs de route. Een grote brand in Drachten heeft in het centrum van de Friese plaats... tot een verkeerschaos geleid. Het verkeer stond muurvast doordat belangrijke kruisingen waren afgezet voor de brandweer vuur woedt in een voormalige keukenwinkel aan de rand van het centrum. De rook is tot in de weide omtrek te zien. Omwonenden is geadviseerd deuren en ramen gesloten te houden. De man die twee jaar geleden op Prinsjesdag een vaccinelichthouder... naar de Gouden Koets gooide, zit weer vast. Eergisteren is hij aangehouden. Erwin L. was sinds begin juli, in afwachting van zijn hoger beroep... op vrije voeten. Voor deze uitzending sprak ik met Lisan Weuste van het Openbaar Ministerie... en ik vroeg haar waarom hij opnieuw vast zit... Uh, nou, de, deze man die zit weer vast omdat hij uh, de voorwaarden heeft overtreden die waren verbonden aan zijn schorsing. Uh, hij heeft uh, zich wat ons betreft schuldig gemaakt aan het plegen van nieuwe strafbare feiten. En daarnaast is het ook zo dat hij moest meewerken aan een nieuwe reclasseringsrapportage en dat heeft hij ook niet gedaan. En wat waren die strafbare feiten? Uh, de strafbare feiten die zien op uh, smaad en belediging, niet gericht tegen het Koningshuis maar tegen anderen. En dat zijn strafbare feiten en uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Volgens het OM is hij niet aangehouden om te voorkomen... dat hij aanstaande dinsdag op Prinsjesdag opnieuw in de fout gaat. We gaan uit van de strafbare feiten die door een ander worden gepleegd. En dat kunnen wij natuurlijk niet regisseren. Nee, dus het is niet een voorzorgsmaatregel? Nee. Oké. Okay. Nee. Hoe lang blijft hij nu nog vastzitten? Uh, nou, dat is even de vraag. Aanstaande woensdag uh, gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak weer voort... bij het Hof in Den Haag. En ja, dan zal ongetwijfeld ook de voorlopige hechtenis weer uh, aan de orde komen. Dus nee. in ieder geval tot die tijd zit hij vast. En dus ook met Prinsjesdag. Ze staan niet bepaald bekend als Puriteins, maar zelfs de tabloids in het Verenigd Koninkrijk zagen af van publicatie. De foto's van hun topless Kate Middleton werden uit de bladen gehouden. Zo niet in Frankrijk, waar het tijdschrift Closer de foto's afdrukte. En vandaag kwam een Italiaans tijdschrift met een aankondiging. Het rollenblad Key besteedt maandag maar liefst 26 pagina's... aan de foto's van Kate. Hieke Jippes was jarenlang correspondent in Engeland. Hieke... Is hier nog wat tegen te doen? Um, in het buitenland denk ik niet. Die foto's staan ook al overal uh, op uh, internet bovendien. En uh, St. James's Palace, dat spreekt namens Kate en William... heeft gezegd dat ze zich beraden op een uh, reactie... maar dat ze zich niet van tevoren in een soort pingpongspelletje gaan laten uitlokken... Wie, uh, wie, uh, wat ze waarop gaan doen. Maar het is duidelijk dat uh, de royals... Uh, Ongelooflijk kwaad zijn en hier ook absoluut een stokje voor willen steken. Ja, dat was inmiddels ook een eerste krant die ze wilde publiceren, begreep ik? Ja. Um, het, het zijn meestal niet uh, de meest succesvolle uh, publicaties die zich uh, hieraan overgeven. Die eerste krant is, uh, ik zou haast willen zeggen, min of meer een, een, een vod. Maar het zijn dus die kranten die uh, mogelijk uh, gigantische winst zien in uh, het publiceren van deze foto. Uh, heel duidelijk, de hoofdredacteur van die eerste krant, die uh, uh, kondigde aan dat uh, hij niet in de noord ierse en Britse edities de foto's zou afdrukken. Het was nog niet bekend. Of de website van die uh, krant die crashte. Want iedereen wilde zien wat er dan in de eerste editie stond. Mm -hmm. Nou hebben Kate en William laten weten dat ze stappen willen nemen. Hè, tegen, tegen Closer. Tegen dat Franse ja. blad. Maar dat schrikt blijkbaar ja. niet af. Dat uh, schrikt niet af. Omdat Closer natuurlijk in dit geval het was een Franse, uh, de, de Franse Closer. En in Frankrijk gelden... Uh, uh, hele um, strenge uh, strafrechtelijke maatregelen... tegen mensen die uh, het privéleven van iemand uh, binnendringen, des, uh, binnendringen. Desondanks, Kate en William kunnen ook voor een civiele procedure uh, kiezen...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 De hoofdpunten van het nieuws. In Madrid is massaal geprotesteerd tegen de bezuinigingen van de Spaanse regering. De man die in 2010 een vaccinelichthouder naar de Gouden Koets gooide zit weer vast. En steeds meer bladen publiceren de foto's van een topless Kate Middleton. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op deze zender het vervolg van NOS Langs de Lijn.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 En dan is het langs de lijn nog iets meer dan drie kwartier. Dan is het zes uur en heeft u naar het sportforum kunnen luisteren... met Koen Greve, Bert Maldrik en uh, Tom Boots. Voordat we daarmee doorgaan, even terug naar uh, die mooie overwinning... in het dubbelspel van uh, Jean-Julien Royer en uh, Robin Haas... op Roger Federer en Stanislas Wawrinka. In het uh, Davis Cup toernooi. En daardoor zit Nederland nog in de race voor een ticket in de wereldgroep. Het Nederlands dubbel won in vier sets. En heeft daarmee de achterstand op Zwitserland teruggebracht tot 2-1. Een uitstekende overwinning dus. Bart de Vriesma praat na met de Nederlandse dubbelspelers. Mannen, gefeliciteerd. Uh, de dubbel tegen Zwitserland uh, vooraf. Er stond veel spanning op. Hoe heb je deze uh, wedstrijd ervaren, Robin? Ja, fantastisch natuurlijk. We speelden ontzettend goed. We haalden allebei gewoon hoog niveau. En... Uh, en uh, ja, het klinkt misschien gek, maar we hebben ook echt verdiend gewonnen. Ja, dat mag je wel zeggen, uh, maar vooraf, je weet dat je tegen Federe moet en Wawrinka. Uh, met wat voor idee ging jij de wedstrijd in? Dit, dit wordt een hele lastige klus. Ja, het was een moeilijke uh, opstelling, Zijn twee hele goede spelers. Uh, ik heb al een keertje tegen Federe gedubbeld, uh, dus ik wist al een beetje hoe het voelde. And, uh,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 Ja, nou ja, kijk, uh, we hebben natuurlijk dit jaar vanwege de Olympische Spelen toch een paar keer proberen te dubbelen als het kon. We hebben drie toernooien gespeeld, een keer een Davis Cup ontmoeting en, en we wisten dat we goed met elkaar kunnen spelen. Dat hebben we natuurlijk ook altijd gezegd na de Olympische Spelen toe van als we goed spelen kunnen we ver komen. En op de Olympische Spelen kwamen we niet uit, maar vandaag wel en, uh, en dat is natuurlijk ook fantastisch. En als je kijkt naar Federer Wawrinka, twee fantastische namen, want dat bedoelde ik eigenlijk Robin. Uh, maar goed, dan ben je niet automatisch een goed dubbel. Uh, nee, zeker niet, maar die jongens spelen ook goed dubbel. Uh, alleen vandaag waren we beter gewoon en uh, we wisten ook dat ze goed uh, samen met elkaar kunnen spelen en uh, dat hebben ze al uh, een paar ja, bewezen. Dus uh, ja, vandaag, uh, ik denk, uh, we waren gewoon beter vandaag en uh, dat gebeurt niet altijd, maar vandaag waren we wel beter. Even met jullie die wedstrijd doornemen, die eerste twee sets waren fantastisch van jullie kant. Beschrijf dat dus, wat, wat komt er dan allemaal los en waarom, waarom had je die flow als het ware? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk altijd de vraag. Waarom heb je de flow? Uh, dat weet uh, denk ik niemand. Dat weet ook een Roger Federer niet. Uh, ja, uh, het is belangrijk dat je die flow ziet uh, vast te houden. En dat was vandaag wat we deden. Want ondanks dat hij de derde set verloren, we bleven goed in, uh, in het spel. En, en, en we maakten natuurlijk, het zat ook aan het begin best wel een beetje mee. En, uh, ja, en dan, maar we dwongen het ook een beetje af. Dat is natuurlijk weer altijd dat, dat, ja, de geluksfactor. In hoeverre is dat altijd? En uh, vandaag zat het absoluut mee. En, uh, en, en dan daarop speelden we gewoon op de belangrijke punten een hele goede punt. Even die derde set waar het dan misgaat, wat was dat? Het was gewoon een paar uh, ja, rare punten, laten we zeggen. Uh, we waren goed aan het spelen, dat is gewoon één breken. Uh, uh, dus met, toen het 6-5 stond met onze service. Uh, maar het was gewoon een beetje ongelukkig ook. Maar we gingen niet naar beneden daarna, vierde set. Uh, we hadden nog het gevoel dat we zouden winnen en dat was het belangrijkste. Het zou alleen netjes langer duren, maar we bleven samen met elkaar vechten en dat was het belangrijkste vandaag. Ja. Robin, tot slot. Uh, want ja, nu, uh, nu gaat het verhaal nog even verder en dat is hartstikke mooi. Um, hoe ga jij je weer opladen voor die partij morgen? Ja, tegen Federer, dan hoef je je niet op te laden? Uh, nou, nah, zeker wel. Uh, het uh, was een best wel uh, pittige wedstrijd. In dubbels altijd zwaar. Zeker ook als hij natuurlijk serveert. En we doen heel veel van die I-formations. Dus als ik laag bij het net moet zitten. Dat, uh, dat voel je absoluut in de benen. En, uh, maar ja, we hebben natuurlijk een heel team uh, hier uh, bij ons. En die gaan mij uh, in ieder geval in zoverre oplappen. Dat ik, uh, dat ik uh, morgen gewoon uh, goed voor de dag kom. Op adrenaline morgen die wedstrijd spelen? Ja, nou ja ik ben uh, normaal gesproken fit genoeg om drie wedstrijden te spelen. Dat heb ik natuurlijk wel al in de... Uh, jaren denk ik uh, dat ik Davis Cups wil bewezen alleen uh, dit is natuurlijk wel een ander niveau wat je tegenover hebt staan mag je wel zeggen ja en uh, dus dat is uh, natuurlijk niet makkelijk maar uh, uh, ja uh, ik ga er alles aan doen om uh, om uh, het zo, ja, een, een, een zo goed mogelijk strijd uh, te, ervan te maken ja dat was Robin Hazen tegen uh, Martin Vriesman wil iemand hier nog even op reageren kijk even naar Koen Greven NRC wat je gehoord hebt logische antwoorden eigenlijk ja, Goed, ja. Hazen zal zich inderdaad voor moeten breiden op een strijd tegen Vedere. Ja, hij zal zijn beste dag van zijn leven moeten hebben. En Federe zal uh, ja, heel wat minder moeten zijn dan zal het nog moeilijk worden, denk ik. Ja, ja. maar als Federe zijn laagste niveau, is dat uh, nog steeds hoger dan het hoogste niveau van Hazen? Ja, zeker. Ja? Ja. Nou, dan wint Federer uh, dus te alle tijden. Ja, in principe wel. We gaan het zien. In principe, jij ja, houdt nog een slagje om nou daar ja, het, het blijft sporten. Het blijft deze cup. Ja. Uh, de kan ook door zijn enkel gaan. Ja, dat kan van alles Ja, komen. dat mogen we toch niet hopen, zeg. Uh, zo wil je het er niet winnen? Nee, nee, nee. Goed, dat kan wel gebeuren. Ja, dat is waar. Uh, de Rabobank-Wielenploeg. Uh, deze week uh, structuurwijzigingen, zoals het al zo mooi heet. Uh, het kondigde zich vorige week al aan toen het vertrek van technisch directeur Erik Breukink bekend werd gemaakt. Op woensdagavond afgelopen woensdagavond, kwam het uh, vervolg. Ploegleider Adrie van Houwlingen moet ook vertrekken. En er kwamen twee nieuwe namen uit de Hoge Hoed. Jeroen Blijlevens en Michiel Elijzen. Directeur Harald Knebel over al die wijzigingen.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 Zeker. In de omgeving van, uh, van Valkenburg, waar het uh, WK wordt uh, gehouden. Je gaat hierover meepraten, die structuurwijzigingen. Uh, technisch directeur weg, nieuwe namen uh, op die plek. Niet één, maar vier. Meer is het toch niet, of wel? Uh, nee, meer is het eigenlijk niet, inderdaad. Want uh, er zijn wel wat, uh, wat nieuwe renners nog aangetrokken. Die moeten dan het sprinttreintje met Theo Bos nog een beetje gaan uh, versterken. Maar, maar inderdaad, ja, dit is die structuurwijziging. Uh, de, de technisch directeur is eruit, hè. er is inderdaad een groepje mensen tussen gekomen... die mee mag praten over het beleid van Rabobank... en dan uiteindelijk mag gaan rapporteren weer aan de grote baas, aan Harold Knepel die we net hoorden. Ja. Was het hard nodig? Um... Ja, we hebben er zo vaak over gepraat de afgelopen jaren. En, en, en, en Ton met name die zal meteen roepen van ja, uh, dit is iets wat ik al jaren roep. En, en daar moet ik hem ook wel gelijk in geven. Ton heeft ook altijd geroepen, er moet iets veranderen in de structuur bij Rabobank. Of in ieder geval in de manier waarop ze daar met topsport omgaan. Er, moet wat, ja, er moeten wat hardere lijnen worden uitgezet. Er moeten wat hardere maatregelen worden genomen als renners niet presteren. Ik heb wel het idee dat met name met het uh, upgraden, want zo mag je dat wel noemen, van die Nico Verhoeven dat daar toch wel een klein beetje gehoor aan wordt gegeven. Want uh, Verhoeven is toch wel iemand met een hele duidelijke... en vaak ook wel harde lijn. En uh, ja, ik denk dat, dat wat dat betreft uh, minder presteren... Uh, in de toekomst bij Rabobank toch iets sneller zal leiden tot, uh, ja, tot maatregelen. Ja, uh, ik ga gelijk naar, naar Ton. Was dit nou wat jij wilde binnen de vloeg? Nee, ik wil geen structuurwijziging. Volgens mij is deze structuurwijziging alleen maar naam om... Uh, ja, om Knebel op zijn positie te houden. Ik heb vorige week ook al met Gio gepraat. Natuurlijk moeten koppen vallen, want er wordt al jarenlang te weinig gepresteerd. En de technisch directeur is natuurlijk een van degenen die moet vallen. Van Houdingen-verbaasd werd, moet ik je zeggen. Maar... Uh, de hoogste baas die dit allemaal in gang heeft gezet, moet ook eens een consequenties trekken. En in een column heb ik twee of drie weken geleden gezegd: niet een structuurverandering, maar een cultuurverandering moet er plaatsvinden. Een cultuurverandering waar winnen weer belangrijk is, waar kritisch kijken naar elkaar weer belangrijk is. En dan is een structuur helemaal onbelangrijk. Dan heb je weer de goede nee, mensen. Maar... Met het aantrekken van deze mensen, uh, Ton, denk ik wel. Of het aantrekken uh, verhoeven zit er natuurlijk al langer. Maar met ja. name ook met die komst van blijlevens nu. Hè, vanuit de dames naar de echte grote ploeg. Uh, Michiel Elij is altijd een, een heel groot criticaster geweest van het beleid bij Rabobank. En, en toch ook altijd iemand uh, die, die, die behoorlijk fel was over, over de manier waarop ze daar topsport uh, bedreven. Heeft ook jarenlang natuurlijk in het buitenland, in België, gekeken van hoe het aan moest. Uh, dat zijn wel mannen die volgens mij wat meer op die lijn zitten. Uh, van oké okay, jongens, er moet nu echt topsport bedreven worden en iemand die niet presteert, ja jammer dan, maar daar, daar nemen we dan bijvoorbeeld afscheid van. Nee, dus, dus Ik volkomen... denk wel dat, dat daarmee die nieuwe lijn er wel in zit. Ja, maar ik ben het volkomen met je eens, maar die oude cultuur, zal ik het dan even noemen, we hopen dat er een nieuwe cultuur komt, maar die oude cultuur is gedoogd of in gang gezet door Knebel. Waarom is die niet gevallen? Want daar wordt steeds... Nou, de de oude praat. cultuur is niet in gang gezet door Knebel, De oude cultuur is, is lang in stand gehouden door Knebel. Knebel heeft natuurlijk ja, vanaf het moment okay. dat hij in 2008 hè, kwam. na dat uh, gedoe rond uh, Mikel Rasmussen, het vertrek van Theo de Rooij... Uh, toen is er wel heel langzaam iets van een nieuwe cultuur in Rabobank ingeslopen. Maar dat is nooit echt uh, vervolmaakt. Dat is nooit echt doorgezet. Ik heb het idee dat nu wel uiteindelijk het plaatje er zo bij ligt... zoals men dat misschien eens ooit in het verleden voor ogen heeft gehad. Alleen ja, het, het blijkt toch heel moeilijk te zijn om afscheid te nemen... Van, ja, van, van, ...van mensen van de oude stempel of mensen die in het verleden het beleid bij Rabobank hebben gemaakt. En dan denk je toch met name inderdaad aan nou, Theo de Rooy, de eerste die vertrok, aan Erik Breuking, aan Adrie van Houwelingen. Dat zijn allemaal mannen die inmiddels al ja, meer dan tien jaar op die plekken zaten. Maar Gio, je noemt nog steeds niet de hoofdverantwoordelijke Knebel. Dat vind ik jammer. Nee, ja, maar ik, ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet echt een enorme uh, fan van de manier waarop daar uh, bij, bij Knebel met name uh, ja, gesproken wordt over, over uh, de structuur bij Rabobank. Het is mij allemaal veel te wollig. Uh, dat heb ik afgelopen week ook eens een keer in een uitzending geroepen. Uh, coach de coaches en allemaal dat soort uh, principes. Ik denk gewoon, het is gewoon een kwestie van presteren, juiste mensen op de juiste plaatsen neerzetten en keihard afrekenen als het, niet mis, als, het, uh, als het niet goed gaat. Ik heb wel het idee dat dat nu langzamerhand wel een beetje gebeurt. is. Dus ik, ik wil toch nog wel dat, uh, ja, dat beetje krediet geven. Want ik denk toch wel dat uh, er is wel wat veranderd onder zijn beleid. Ja. Goed, um, uh, het had ook op zijn van commonees gekund, uh, Tom, wellicht. Wat zeg je? Het had op zijn van commonees ook gekund. Ja, het uh, nee, doel niet gehaald, nee, dus, ik, dat, dus ik ga weg. Ja, maar van uh, die uh, formuleerde zijn doelstellingen heel precies en heel hoog. Bij Rabo is het typische dat ze geen doelstelling hebben of lage vaag. Maar dan haal je het altijd. Dat is juist het probleem geweest in al die vijf jaren met Knebel dat je het altijd haalde en men altijd blij was natuurlijk. En dat bedoel ik met weinig kritische houding. Maar altijd haalde. Ze hebben ja. toch al jarenlang niks gepresteerd. Ik hoor altijd G sink Mollema, Postuma. Ze zijn allemaal toekomstige toppers, maar de laatste tour die Nederland heeft gewonnen was in 2005. Ze worden zo snel op het paard getild, deze jongens. Wij praten vaak over hoeveel Tour de France gaat G -Sink winnen. En hij heeft nog nooit een toer-etappe zelfs gewonnen. De jongens worden veel te snel gebracht, omhoog geschreven. Adelaars van de Lage Landen lees ik dan overal. En als dan de Tour de France begint, dan doen we helemaal niet mee. Nou, de ploegleiding vond het prima, allemaal wat ze gepresteerd hebben. Ik ben het volkomen met je eens. Maar noem eens wat. wat, wat hebben ze gewonnen dan? Ja, nee, Parijs nice ik of ben zo of, eens. Misschien weet Guido dat te noemen. Weer twee plaatsen bij de eerste tien in de Vlaanderen. Ja, daar waren ze heel okay. blij mee. Ja. Ja. Nee, maar het is heel duidelijk, milaan Remo hebben ze gewonnen, vergis je even niet. Alleen dat gebeurde dan weer met een Spanjaard, met Oscar Freire. Ja. En uh, dat, is, dat is ook een deel van het beleid natuurlijk dat ze de laatste jaren hebben gevoerd. Ze wilden Nederlanders op die plekken hebben en laten we eerlijk zijn, we doen er allemaal aan mee. Wij uh, ja. schreeuwen en schrijven uh, toptalenten in, uh, helemaal de hoogte in op het moment dat ze een keer iets beter rijden dan het gemiddelde. En roepen dan meteen, oh dit is misschien een potentiële Tour de France winnaar. We willen zo graag net zo goed als dat we inderdaad uh, zo graag top willen zijn in tennis of top willen zijn in het voetbal. En dat ook lang niet altijd zijn. Wat ik wel vind is, er is nu afscheid genomen van een aantal mensen. Want je noemde net dat voorbeeld, Ton, van Charles van Commene. Van Commene is eigenlijk gewoon Erik Breukink. Uh, die zit op de plek, of die zat op de ja. plek in Engeland waar Erik Breukink bij Rabobank zat. Ja. Dat is het verschil tussen Van Commené en Erik Breukink. Erik Breukink had misschien zelf al veel eerder moeten roepen: Ik haal mijn doelstellingen niet. Ik haal geen fatsoenlijke prestaties met deze jongens. Dus ik, uh, ik vertrek. Kijk, ja. Van Commené doet dat wel. Terwijl iedereen roept tegen hem: Van blijf ja. alsjeblieft. Nee, nou. ik ben het volkomen met je eens. Want we moeten cons consequenties uit de resultaten trekken. Maar dan kom ik weer op Knebel. Die moet ook de consequenties uh, eruit trekken. Ja, we draaien uh, nu de cirkeltje uh, even Bert Maaldering zijn mening hoor? Over wielrennen? Nah, dat klinkt niet echt Kom mm. op Bert, je kunt het. Uh, kijk, natuurlijk nee, kan ik dat. Ik vind eigenlijk, want het ging net over het omhoogschrij omhoogschrijven van al die Nederlandse renners. Ik vind dat die Nederlandse wielerpers veel te veel op schoot zit bij Rabobank. Uh, ik vind fijn, veel te weinig kritisch daarover is geweest. En die, die, dat team dat vraagt gewoon om een hele andere nieuwe aanpak. Een beetje zoals Van Gaal nu bij een heel zelftal doet. Daarom vraagt de Rabobank eigenlijk ook. En, uh, maar ik weet helemaal niks van wielrennen. We ja, ik weet natuurlijk al het nou, nou, ja, van. Uh, Gio, een... Gio, je zit te veel op schoten bij de Rabobank. Nou, nah, niet Gio. Nah, nah. Nee. Uh, nou, ik, voel me daar, ik voel me daar niet persoonlijk nee. door aangesproken. Ik probeer dat wel altijd gewoon iedere keer heel nuchter te beoordelen. Hè, op zijn merites te beoordelen. En te kijken van, oké, okay, maar waar ligt, het, waar ligt dan echt de fout? En ik denk echt, uh, net zo goed als dat je in het voetbal hebt. Kijk, op het moment dat het uh, bij het Nederlands elftal niet goed gaat... gaat inderdaad de bondscoach eruit. Dan verdwijnt niet de hele top van de KNVB verdwijnt dan. Uh, zo simpel is het. Uh -huh. Ik bedoel, Je hebt mensen die besturen. En die mensen die zitten daarboven, die proberen wat beleid op veel langere termijn te maken. Die kun je dus ook pas over veel langere termijn afrekenen. Maar de mensen die op korte termijn moeten worden afgerekend. dat zijn de mensen die in het veld aan de leiding staan... ...van een ploeg met sporters. En dat is inderdaad een Erik Breukink. Adrie van Houwelingen, ik ben het met Ton eens. Ik, ik zie dat ook niet helemaal zitten, dat die nou moet verdwijnen. Want ik had juist het idee dat die wel eens een van de weinigen... ...behoorlijk kritisch was ook op het interne beleid. Maar goed, uh, die moet dan ook vertrekken. Theo de Rooij heeft moeten vertrekken. Dus ik vind eerlijk gezegd, je moet de mensen aanpakken... ...die direct met die sporters te maken hebben. Ja, Overigens, uh, Manchester United even tussendoor tegen Wingenland laat ik. Staat het 3-0. 2-0 dankzij een assist van Butner En de 3-0 valt zojuist. Hij passeert er drie man. En schiet hem dan zo ongeveer vanaf de achterlijn langs de keeper. Mooie debuut is bij Man United voor, voor Butner. Um, vanaf morgen 2K-wielrennen. Tijdrit verploegen. Verploegen? Dus niet landen. Dat klinkt even, nee. dat is even wennen, Giel. Ja, dat is zeker Wennen. En uh, ze hebben daar moeite genoeg mee, hoor. Om dat allemaal een beetje in een fatsoenlijk uh, ja, kader te krijgen. Want uh, om maar eens een voorbeeld te noemen. Normaal gesproken, als jij wereldkampioen wordt. en dat was in het verleden ook zo met die ploegentijdrits... toen waren het landenploegen. dan kwamen er vier mannen op het podium. en die kregen allemaal een regenboogtrui. Dat doen ze dus nu niet, want het zijn geen landenploegen meer. Uh, de merkenploegen, de grote ploegen. Hè, zoals Rabobank, maar ook zoals al die andere buitenlandse ploegen. die hebben er bij de UCI voor gepleit van. laat ons nou als ploeg, dus als, als merkenploeg. een WK rijden. Nou, de UCI worstelt daar nog een beetje mee, hebben uiteindelijk besloten om dat te doen. En het is misschien wel, daar wordt de laatste tijd veel over gesproken... het is misschien wel de aanzet uiteindelijk om te komen tot een WK voor merkenploegen. Dus renners die niet meer door een land afgevaardigd worden... maar door een ploeg naar het WK. En eh, nou, Internationaal vindt men dat nogal moeilijk. Hè? De bond die heeft dan zoiets van, ja, maar wacht eens even, die landen... dat oude nationalistische gevoel, dat moet erin blijven. Maar ja, zeggen die ploegen dan... de Tour de France wordt tegenwoordig ook niet meer gereden met landenploegen... zoals dat heel lang geleden het geval was. Ja. We rijden overal met merkenploegen. Dat is de nieuwe realiteit in het wielrennen. Ja, en het is het, is, het, is het wel scontors? nieuw, kan ik me voorstellen. Want volgens mij is een WK, wordt het al zo gereden? Hebben ze alleen een ander ja, jaar Ja, ook dat. Nee, maar dat is ook zo. Uh, maar, uh, laten we zeggen, de schijn wordt opgehouden dat er in ieder geval voor een land gereden wordt. En dan worden kopman aangewezen. Uh, in Nederland is dat, uh, naast uh, Nicky Terfstra, is dat Robert Geesink. Dat zijn de twee kopmannen. De rest moet in dienst rijden van die twee kopmannen. Maar ja, ploegenbelangen spelen er inderdaad wel een rol, hoor. Uh, ja. En dat hebben we in het verleden ook al eens gezien op WK's. Verwacht ja, even jullie wellicht hier aan tafel nog iets van de Nederlanders? Uh, nee, van ik wel. <laughs> ik heb me hoed op. Ja, van Vliet, uh, die verwacht wel wat, maar ik ook. Ze zijn helemaal niet kansloos op die Kouwberg. En misschien, en dan uh, luister ik even naar Gio: misschien in die ploegen tijdrit dat Rabel een kans heeft. Ja, die zouden eventueel wel voor een podiumplaats kunnen gaan. Gewoon Als je gewoon heel nuchter kijkt naar de, de, de scores van de laatste tijd... Uh, in de ronde van Spanje. Heel verrassend stonden ze toen nog heel lang op de eerste plaats... Uh, totdat ze uiteindelijk van die plek werden verdreven door de laatste ploeg. Bleek er ook nog een rekenfoutje gemaakt te zijn in de organisatie. Dus toen stonden ze derde. Maar derde worden in een grote ronde in een ploegentijdrit is goed. Eneco Tour, vierde, uh, Tour of Utah, tweede. Uh, laten we zeggen, Rabobank heeft in ieder geval, uh, gaat met een goed gevoel uh, die ploegentijdrit in. Uh, maar de grootste kansen acht ik toch echt wel... Uh, nou ja, sowieso bij de vrouwen natuurlijk, Marianne Vos op de weg. En uh, op de weg bij de mannen denk ik wel dat we, uh, dat we een outsider kunnen hebben. En dan denk ik vooral aan Nikki Terpstra. Even uh, vooruit kijken naar een UCI-congres. Komende vrijdag wordt het gehouden. En uh, de voorzitter McQuaid heeft in een, uh, in een interview... voor volgens mij Associated Press, heeft hij een, een ballonnetje opgelaten. Hij heeft gezegd dat gezeur over die doping... Moet maar eens een generaal pardon komen. Gewoon iedereen in het verleden, uppakee, uh, alles van tafel... en we beginnen vanaf nu gewoon weer op nul en we gaan niet terugkijken. Ja, gooi het maar, maar even hier uh, op tafel. Wat S vinden jullie van het idee nah, ik kon dat vind helemaal niks. dat ja, vind ik helemaal niks. Ben Wandering vindt jij mag eerst. Ja, jij mag eerst. <laughs> nou ja, het lijkt me een beetje bijzonder om dat te roepen... van een organisatie die eigenlijk zelf uh, Armstrong uit de wind heeft gehouden... zoals nu blijkt. Die heeft uh, dingen afgekocht. En uh, ja, ze wilden hem toch niet uh, straffen... En het is aan Amerikanen die door zijn blijven procederen eigenlijk... Ja, dat die zaak toch een, naar boven dreigt te komen. Mm. Hij heeft er zelf belang bij om dit proefballonnetje op te laten... zodat er niet gegraven wordt in het verleden waar zij dan heel zwart naar boven komen. Ja, dat je denk, denk ik wel, ja. Dus het is een beetje hypocriet ja. om dat zo te doen. Ja, Bert? Ja, ik vind het precies hetzelfde. Want uh, eigenlijk geven ze zichzelf nu een, uh, of willen ze zichzelf een generaal pardon geven... Ja, dat deugt natuurlijk van gekanten. Al die dopingzaken moeten gewoon onderzocht worden. En als daar UCI-linkjes in zitten, of welke linkjes dan maar ook... dan wil ik dat wel weten. Of dat moet gewoon boven tafel komen. Ja. En niet van uh, generaal Pardon. Ik bedoel, dat is iets uh, uit de politiek. Landen die eerst bijvoorbeeld een dictator hadden... mensen in de gevangenis gezet, er komt een nieuw regime... wat wat vriendelijker is. Ja. Ja, ja. En dan ja. heb je een generaal Pardon. Ja. Ik kan ja, maar... even weten wat Gio ervan vindt. Ja, ik, ik, ik, ik twijfel er ook heel erg over. Ik heb zelf het idee dat de generaal pardon inderdaad uh, weinig oplost. Uh, Johan Museeuw is trouwens een van de oud-renners die dat geroepen heeft. En laten we eerlijk zijn, die, heeft al die is al aardig met de billen bloot gegaan. Hè? Die heeft zijn straf al uitgezeten. Dus ja. ander verhaal dan met Lens Armstrong. Er wordt trouwens ook aan alle kanten gezegd... prima zo'n generaal pardon... maar het mag niet gelden voor zaken die op dit moment al spelen... Uh, voor renners die uh, ook blijven ontkennen, zoals Lance Armstrong... die moet je gewoon keihard aanpakken. Ja. Maar daarnaast moet je, moet je zeggen, oké, okay, we vergeten die periode. Ik snap dat een klein beetje. Uh, ik denk aan Zuid-Afrika, als je het toch over politiek hebt... daar is dat ooit in het verleden gedaan. Maar jongens, we vergeten alle ellende uit het verleden... en we beginnen met een schone lijf, voor zover dat kan. Nou, volgens mij heeft dat ook niet helemaal gewerkt. Dus... Ja. Ik ben er niet zo voorstander van. Okay. Tom, je ziet door de bomen het bos niet meer. En da dat is eigenlijk de achtergrond van dat voorstel. Waar moet je eens een keer stoppen? Want als je blijft graven... ja, vermeerderd zich alleen maar. En op een gegeven moment lijkt het wel een atoombom. Misschien is een oplossing dat je het vrijgeeft? Of is dat die zo? Ja, kijk, ja, maar dan krijg je weer een hele nieuwe discussie. Wilrennen heeft zich wel dit over zichzelf afgeroepen natuurlijk. Hè. Andere sporten hebben jarenlang... niet zo streng gecontroleerd. In tennis werd jarenlang alleen maar urine gecontroleerd. Er werd helemaal geen bloed ge, gecontroleerd. Dus die riepen gewoon... Nee, en onze sport is geen doping. Hetzelfde geldt voor voetbal en talloze andere sporten. Wilrennen... Ja, heeft er ook, omdat er zoveel doping was, heeft er ook voor gekozen om het helemaal op te sporen. En ja, en dan ga je inderdaad veel dingen vinden. Maar de conclusie kan zijn, dit voorstel kansloos gewoon niet doen. Uh, gewoon blijven graven en uh, mensen blijven straffen als ze... Uh, ja, wat mij betreft wel gestraft ja. worden. Maar ja, Tenzij misschien moet je wel af van een tijdperk. Uh, er werd gezegd, iedereen gebruikte. En misschien was dat inderdaad ook zo. Maar, en als je daarvan af wil, moet je wel misschien ooit met een schone lijn met z'n allen beginnen. Dat... Ik zou me toch lullig voelen als ik de enige was die in die periode dat niet gebruikt had dan zou ik het wel lullig vinden al die mensen die wel gebruikten... allemaal een generaal Ja, Die hebben kregen. waarschijnlijk nooit de top gehaald. Ja, zo, zo nee. cru is het. Goed, uh, we gaan het afronden. Dankjewel uh, Gio ook. Um, we ja. gaan je nog regelmatig horen, denk ik, uh, komende, komende week. Ja. Morgen de proegentijdrit, hè? Zo is het met het WK. De verkiezingen afgelopen week. VVD, de grootste partij van de arbeid uh, op zilver. Uh, in de partijprogramma's werd er eigenlijk maar weinig over sport ge uh, gesproken. Uh, moeten we dan de conclusie trekken dat dat blijkbaar toch niet zo'n heel belangrijk thema is? Koen? Het is wel verbazendwekkend. Uh, in de partijprogramma's staan één of twee zinnetjes over sport. Uh, terwijl, ja, sport is natuurlijk wel een hele belangrijke uh, zaak in onze samenleving. Aan de andere kant wordt veel natuurlijk door gemeentes gedaan. Hè. Op, op gemeentelijk niveau worden voetbalclubs onderhouden, worden hockeyclubs ingericht, worden... Ja, van allerlei zaken gedaan. Maar op nationaal niveau, uh, ja, er gaan er geluiden op. Waarom moet je schoolzwemmen afschaffen? Waarom moet je gymnastieklessen op uh, scholen terugbrengen? Terwijl, ja, overgewicht, uh, kennen ze al het probleem, toch wel een groot ja. Ja, probleem in Nederland is. Je zou het niet zeggen, <laughs> Bert? Ja, het is blijkbaar niet zo'n populair thema hè, onder, de, onder de politieke partijen en onder de stemmers. Want als, als dat het zou zijn, dan zou er in programma's veel meer aandacht aan besteed worden. En nu moest je echt met een lampje uh, zoeken wat de uh, partijen ervan vonden en wat ze anders wilden. Nou, partij van de Arbeid, Brede Sport, geloof ik ja. dat ze centraal hadden staan. Ja. als ik Maar herinneren. ik geloof niet dat ze nou met die zinnetjes... de verkiezingen bijna hebben gewonnen. Nee. Nee. nee. Nou, misschien, kijk, het is geen thema... maar misschien de eerste partij die er wel een thema van maakt... dat die er groot voordeel bij heeft. Want je kan er niet onderuit dat sport... Er wordt wel eens gezegd de belangrijkste bijzaak. Ik vind het een belangrijke hoofdzaak in deze maatschappij. Maar zou dat een kans van slagen hebben? Je hebt de oudere nou, partij, de nou, sportpartij, zou dat kans van slag nou, hebben? Niet eens sportpartij, maar een bestaande partij die sport uh, centraal staat. Want die heb je nog toch niet. He, men praat aan die heel globale, verbreedte sport. Ja. He, topsport wordt er niet eens over gepraat. Terwijl men wel als doelstelling, tenminste deze regering had, de top 10 ambitie. He, dus de consequenties worden er niet uitgetrokken. Ja. Ik, uh, ik vind het maar heel vreemd. Maar wordt er, er wordt toch gewoon ook wel. Die structuur is op zich oh, nee. toch niet slecht. Er zijn 1 miljoen mensen die wekelijks voetballen. Er zijn 700.000 tennissers. Er liggen overal sportfaciliteiten door het hele land heen. Ja, maar ah, dan heb top. je het over breedte sport. Ik heb het over topsport nu even. Ja, maar ja. Be de, wat, wat Bert zegt, misschien ligt daar wel een enorme markt. Als jij, jij noemt die aantallen. Ik bedoel, ik, ik zit even te filosoferen over de BMS bijvoorbeeld. De Bert Maldering Sportpartij. De BMSP wordt het dan eigenlijk. Maar, wat ja. zou dan het speerpunt moeten zijn als dat zo'n partij zou moeten zijn? Oh, dat ga je gewoon in een van uh, de loze kreten bedenken. We willen beter worden in sport. Nou, en dan zet je wat zinnetjes onder. Bert maakt dat... ons wereldkampioen in Brazilië, denk ik. Welke Bert? Jij? Oh. <laughs> nee, ja, goh, ik, ik denk best dat dat kan, hoor. Ja, als een paar mensen dat idee hebben. Ja, en die verzinnen daar wat bij. Dat wordt ja. volgens mij nog een groot succes ook. En je verkoopt het goed? Ja. Dan ja. moet je ook de Olympische Spelen gaan verkopen? Ja, oh, maar past prima in het plaatje. Ja. Ik de... ben niet voor de Olympische Spelen in Nederland, maar dat ga ik dan ook wel zeggen. Ja, dat moeten we doen. Ja. Wereldstemmen erbij. Is er iets wat jullie uh, qua op sportgebied, uh, laten we het dan even bij topsport houden, graag... Zien veranderen. Ja, bijvoorbeeld tennis. Coen? Zou ik. Ik vind het nog steeds raar dat wij geen nationaal tenniscentrum hebben. Bijvoorbeeld elk. elk land bijna heeft dat. Je komt er Hongarije, Slowakije, waar je ook maar komt. Die hebben gewoon een fatsoenlijk terrein, een stadionnetje, twintig banen. Ja, is, dat dat een is dat een politieke zaak? Moet dat niet via NOC NSF of moet de tenminste ja, dat niet gewoon zelf doen? Ja, misschien moeten ze dat ook zelf doen. Ja, misschien moeten ze hulp krijgen van de politiek. Misschien, ja, ik weet het niet. Hetzelfde gaat voor het KNVB-centrum. Die hebben een schitterende velden in Zeist... maar ze trainen altijd in Noordwijk en slapen daar. Ja. Ik nooit iets van begrepen, eigenlijk. Ja, maar dat heeft met status te maken. Ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat ik daar voorstander van ben... maar uh, mensen die bij de grootste clubs van de wereld zitten... in de grootste hotels van de wereld overnachten... Die kun je niet in een bos zetten met een... Uh... Overal in Zeist zijn hotels in de omgeving, vijfsterrenhotels. hotels. kan je gewoon rustig zitten. Kun kan je gewoon op je eigen velden trainen. Helemaal niks mis. Mee. Ik vind het een mooi standpunt. Maar uh, vroeger wonen de Bondscoys in Zeist. Uh, van Gaal bij de Slagboom wonend in een huisje. Ik bedoel, ik ben het met je eens, maar ik denk niet meer dat het van er is. We zitten drie dagen. Ik denk er nu over na wat je zegt Bert. Er is een heel mooi hotel op het terrein van uh, Zeist. Nou, je zit waar, in een bos. Wat zeg je? Je zit in een bos. Het nou, ja, nou, is, nou, is een schitterend bos. Ja, nee, maar ik zeg niet, maar ze ik sluurt, denk dat uh, van Persie en Snijder denken. Hoe ja, hoe maar daar die heb je nou niks mee te maken. Ik oh, bedoel, ja. die coach... die ja. zal het toch wel even bepalen natuurlijk. En het gaat toch om die gewone wedstrijd... en als het beter is voor het resultaat... Ja, ja, ja, ja. moet je dat doen. Hmm. We hadden het over de politiek, hè? Het walen nou, een klein beetje af. Trek jullie weer even op het spoor? Nou, uh, ik ben de, dus van het ministerie van Sport en Bewegen. Dat zit dus helemaal in de politiek. Want dan kan je ook... Laten we zeggen, NOC en NSF doet het niet. De boel sturen en op een hoger plan brengen. Ook de coördinatie tussen gezondheid en uh, integratie en weet ik veel wat allemaal. De VVD wil de voetbalclubs uh, laten uh, betalen voor de inzet van uh, politie tijdens de wedstrijden. Koen, wat, wat, is dat terecht? Ja, kijk, er is een hele campagne begonnen. KNVB en Tini Sanders van PSV en Munsterman van FC Twente... Eh, die zijn ontzettend boos dat ze met uh, terugwerkende kracht... een crisistaks uh, krijgen voor salarissen van boven 150.000 euro... en de politiekosten zelf moeten betalen. Alleen, ja, ze hadden net de pech dat toen zij die campagne eigenlijk startte... Uh, Murdoch bekend maakte dat er 1 miljard uh, euro naar de voetbalclubs gaat. Ja, in de tijd van crisis... Ja, is dan eigenlijk je argument in één keer weg. Dan een zielige voetbalclubs zeggen... ja, ik heb spelers van die verdienen drie, drie vierhonderdduizend euro... En nu moeten we extra belasting betalen. Ja, ziekenhuizen hebben waarschijnlijk ook specialisten in dienst... die wat extra belasting nou moeten betalen. En dat geldt voor grote bedrijven. Ja, ah, dat geldt ook voor voetbalclubs. Ja, je bedoelt van, nu kunnen ze het ook betalen. Ja, het dat geldt om met bakken Meurdok. binnen omdat Murdoch... En als ze niet kunnen betalen, nou doe die salaris wat naar beneden. Bij NSC Onblad verdienen wij geen drie, drie vierhonderdduizend euro. Hoor. Nee, jij niet. Nee. Maar ja. <laughs> Dat is ook een andere tak van sport. Ja, maar waarom moet de rechtsback van uh, ik, Vitesse, drie, vierhonderdduizend euro... Als je niet kan betalen, naar beneden. Eten over overdien 20 miljoen, hoor. Wil ik ja, goed, die de... kan er betalen, die, die, die, die eigenaar in staan, Die heeft dat geld ervoor. Dat ja, moet die te, het vooral doen. Maar ter verdediging van die clubs is het natuurlijk zo... dat nu komt. Misschien een paar jaar komt dat geld misschien wel binnen. Maar op een gegeven moment gaat ook of weer weg... of die gaat minder betalen. En dan zit wel dat probleem daar. Want dan moeten ze wel voor die politie blijven betalen. Dus dan... Maar Ik heb altijd een beetje moeite mee als het heel goed gaat met zo'n club... Dan zijn ze een, uh, een bedrijf, dan mo moeten ze hun eigen zaken regelen. Als ze 20 miljoen voor een transfersom krijgen, betalen ze dat nooit terug aan de gemeente. En als het slecht gaat, nee, dan zijn ze maatschappelijke onderneming. Dan gaan ze net doen of ze een soort theater zijn waar subsidie bij moet. Dus ze zitten steeds in die spagaat. Dus, uh, dat doen gemeentes ook natuurlijk, hè? want ja, die, moet... die geven het. Ja, maar die moeten zich denk ik ook niet laten chanteren. Ja, en, niet. En, en, en dat is al steeds minder, hè? Er zijn bijna geen gemeentes die nog geld steken in voetbalclubs. Ik zie Bert erin kijken op een manier van... dit is een invalshoek, die vind ik erg interessant. Ik vind uh, de toog van Koen uh, perfect. Ja, ik bedoel, uh, het is dat hij het beter verwoordt... maar ik had het ook zo kunnen zeggen. Oké. Okay. Goed, dan het uh, EK Hongbal. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen afgelopen week. Uh, ik heb soms beelden gezien van... Wedstrijden waarbij uh, drie, verslaggevers en onze, uh, drie verslaggevers en drie supporters... gebroedelijk naast elkaar op de tribune zaten. En dat was het ook. Is het EK-hongbal nog wel uh, oké okay als het op deze forum, in deze vorm wordt georganiseerd? Wat lach je, Bert? Ja, dat is een sport waar ik ook weer helemaal niks van weet. Uh, <lacht> dat is wel een beetje jammer. En Koen, weet ik, die is wel van het honkbal. We zijn wereldkampioen. Zeker. Dat is correct. En als je dan een EK speelt waar niemand is... Ook voor mijn wereldkampioen. dan denk ik altijd van, wat stelt dat allemaal voor? Ja, kijk, het is moeilijk uit te leggen aan mensen die het niet volgen. Uh, wij zijn een, een van de toplanden in de wereld qua honkbal. We zijn een wereldkampioen en daar kan je lachen over doen. Hebben we hebben toch de, in de finale Cuba verslagen die met hun beste team kwam. Oké, okay, de Amerikanen kwamen met een soort studentenploeg. Um, het EK. Goed, in Europa is het honkbal groeiende. Het wordt steeds beter. Italië en Spanje zijn een beste goede tegenstanders. Alleen het grote toernooi moet nu in maart de Baseball Classic worden. Dat wordt nu een World Cup. Dat is een vervanger van het WK. Hè? Ja, vervanger van het WK. Maar daar mogen wel de echte profs aan meedoen. We hebben in, niemand kent ze in Nederland, maar we hebben acht spelers in de Major League spelen ja. nu. Hè? Acht Nederlanders. We hadden ik het dat over het EK, hè? Ja, ja, ja. Nee, ik help je even. Het EK staat, ja, verre schaduw daarvan. Want die spelen met spelers uit de Nederlandse hoofdklasse... met spelers uit uh, minor leagues in Amerika. Dit zijn dus niet de beste Nederlandse spelers. Dus aan die toernooien doen niet de beste landen mee? Nee. Maar ook niet de beste spelers van die landen die wel meedoen. Ja, de beste landen doen wel mee, maar niet de beste. Want Amerika heeft dat altijd tegengehouden. Die, die zeggen gewoon, major league spelers, de eerste 25 op ons roster... zoals ze dat noemen, mogen gewoon niet meedoen. IOC heeft ingegrepen, daarom is het geen Olympische sport meer. Maar die sport schiet zichzelf in de voeten daarmee. Ja. Ik vind sport vooral leuk op het hoogste niveau. Uh... Zeker, uh, tuurlijk. Nou goed, je speelt het EK, maar er zijn eigenlijk maar twee ploegen. Italië <laughs> en uh, Nederland. En je kan moeilijk een EK voor die twee, misschien meteen een play offs of iets dergelijks. Nou, waarom niet? Best of uh, ik, seven uh, kan je spelen tussen die uh, twee. Nou, dat is misschien ja, een Maar men wil in het geheel toch die andere landen ook een beetje naar boven brengen. Nou, is het zo erg dat er bij Spanje tegen Duitsland geen publiek zit, dat maakt toch niks uit. Direct in die finale tussen Nederland en Italië zit het vol. Daar ben ik van ja. overtuigd. En dan ook ja. nog de situatie dat ze vanmiddag nog tegen elkaar spelen. Omdat dat nou eenmaal via de pool zo moet. Ja. En dat ze morgen dan de finale spelen. Ja. Ja, dat is, het is ook een soort. Ja, zelfhaat is een groot woord, maar het is zo raar gestructureerd. De, twee jaar geleden was ik op het WK Hongbal in Italië. Die speelden ze in 25 verschillende steden. Het was echt helemaal een touw meer aan vast te knopen. Nou, ja. die, die sport verkoopt zichzelf wel, uh... ja, heel slecht. Bij het WK was er anderhalve journalist aanwezig toen ze wereldkampioen werden. En jij was er ook? Uh, ik was de laatste week aan niet bij de Classic. Hij mm. was die halve waarschijnlijk. Nu is hij in Puerto Rico waarschijnlijk gaan spelen. Denk ik dat we het toch wel even moeten gaan dan kijken. Wel, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar verwachten jullie... Uh, uh, ga je wel kijken bijvoorbeeld als Nederland nu tegen Italië speelt in de finale zondag? Is dat een partij waar je echt voor gaat zitten? Ja, ja, ik zit morgen met de Davis Cup en misschien Utrecht PSV. Maar als ik nog een uurtje over heb, zal ik wel gaan kijken. Ja. Ik vind ja. het wel leuk. Ja. Ja. Maar je bedoelt op televisie, hè? Of ga je uh, daar naartoe? Ja, ik ga denk ik naar de Davis Cup. Ja. Ja. Ja, ze hebben ook helikopter hè, bij NRC. Nee, nee maar goed, makkelijk. Italië en Nederland is gewoon een leuke partij. Ja. Ja, Waarom niet? Ja, nou, het gek is, mijn vrouw heeft vroeger gesoftbald en die is wel van die sport, dus ook van het hoekbal, dus ik ben bang dat wij morgen nog gaan kijken, ook ja. Ja, ik ja. ben bang. Ja. U weet wel het wel meegeven, toch is het voordeel van de twijfel. Ja, nou, het is wel topsport, dat kan ik je vertellen Oh, zeker, je hoeft er niet lachen over, nee, nee? zeker niet. Nee, absoluut niet, en dat doen we ook niet. Um, van Kommeray, daar hebben we het al heel even over uh, uh, gehad. Um, weg als uh, hoofdcoach bij de Britse atletiekbond Ja, ik vind het toch een beetje raar, want dat hoor ik, uh, jij bent uh, Ton vrij uh, lovend daarover, ja. maar dat is toch een een beetje raar als je zo'n groot succes hebt gehaald. Tuurlijk, het is dan misschien niet voldaan aan de doelstelling. Maar als je vier keer goud vindt met die atleten, uh, dat is het een beetje be raar om. Uh... Ja, ik zeg het echt zwart-wit hoor. Want ik zie om me heen bijna alle leidinggevenden die geen doelen hebben, of te lage ja, doelen. Ja. Ja. En ja, en maar doorgaan. Hij heeft de consequentie ook getrokken. Eigenlijk moet het zo zijn als je doelstelling hebt, die moeten hoog zijn en dan ga je daarna evalueren. Ja. En na de evaluatie kan je zeggen, nou het is goed geweest. Maar die Bond die vroeg aan hem nog, van, wil je niet ja. alsjeblieft opblijven? Nou, ja, had hij heeft, niet, gewoon niet he, zoveel he, zin om nog vier jaar nou, daar te blijven? Nou, wat aard, ik me goed kan voorstellen. Ja, trouwens. maar dat weet je niet natuurlijk. Nee, dan, zijn ja. argument is dat hij niet meer geloofwaardig is ten opzichte maar, van... Maar hij heeft meer gouden medailles gewonnen dan uh, als doel had, toch? of niet? N nee, nee, nee, hij nee hij zei zijn acht, doel was acht doel medailles. En hij had het van tevoren al gezegd, hè? Ja. Hij heeft het al heel ver van tevoren al aangegeven. Dat is het doel. Ja. En als ik dat niet haal, dan... Uh... Ik vond dat hij absurd streng was voor zichzelf. Uh... Kijk, als hij nou nul medailles had gewonnen, ja, ja dat snap ik het ook. Ja, maar. maar wacht even. Hij is ook heel streng tegen zijn atleten geweest, hoor. Okay. En dan is het niet... Ook absurd streng misschien. En dat kan hij zichzelf niet uh, sparen, ah, ja. natuurlijk. Okay. Hè? Maar, maar toch, als zo'n bond zegt, dan blijf, nou toch... Ach, dan had ik gezegd van oké, okay, ik blijf. Ja, ik geloof ja. ook niet dat de Britse atletiek met een katterig gevoel is blijven zitten na de spelen. Ons nee. nee, die vond het prima. Die hebben ja. een vijf jaar contract weer aangeboden. Ja. ja, Volgende week wordt de opvolger bekendgemaakt. Moet Moet komen hij terug naar Nederland? In wat voor functie? Ja, dan? Wij kunnen ook wel chef wel de uh, mission geweest. atletiek successen gebruiken lijkt me. Dus ja, waarom niet? Ja. Nou, gewoon, ja, als, maar, gewoon als leidinggevende kan hij al terug in de sport. Hij is uh, ook uh, chef de mission geweest. Of de technische directeur, hoe dat ook mag eten. Dus hij kan altijd een goede functie in de sport in Nederland vertolken. En ik heb hem heel erg hoog zitten. Dus. Is hij niet een beetje van Gaal ook? Een beetje on-Nederlands uh, in dat opzicht? Ja, ik weet het niet. Hij is iets redelijker dan... Uh... <laughs> hoe is mogelijk? Ja. Nou ja, is van Gaal dan zo onredelijk, Bert? Oh, nee, nee, nee, nee, ik vind hem niet onredelijk. Nee, nee, hij is niet onredelijk, maar hij is toch... Ja, gezegd bedoel... een merkwaardig iemand. Ja. Ja. Ja. ja, ik bedoel niet redelijk tegenover de spelers, want hij oh. lijkt... want die roemen juist zijn duidelijkheid en zijn eerlijkheid. Ja, ja, ja dat vind maar ik interpretatie-divergentie. Ja, nee, maar, dan, dat zeg. bedoel ik, die onredelijkheid ten opzichte van... <laughs> Bijvoorbeeld de pers. Ja, een soms. woord overigens dat gewoon bestaat. Hè. Ja, daar ge nu wel. Daar, nee, bestond al. Ja, als je het googelt, krijg je het alleen bij verhaal. Ja, <laughs> <Ja>, nou, <laughs> heb je niet goed gegoogeld? Dus ik heb het ook gedaan. Um, de Vaderlandse Competitie. Er komt weer uh, een, uh, een mooie Competitiedag aan. Vanavond al. Uh, Fijn op zich al een wedstrijd om je uh, voor, voor sommigen tenminste om je op te verheugen. Zeker als je uit de buurt van, uh, van Zwolle komt. Uh, morgen ook. Hoe zal oh, dat dan? Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het voor Zwolle heel erg mooi is om in de kaart te spelen. Oh. Ja, ja. Hoe bedoel je dat? Nou, ik dacht dat ze gingen winnen daar. Dat je dat wel mee wilde zeggen. Nou, ik sluit het niet uit. Nou, ik sluit wel... jij het uit van tevoren? Ja, ik geloof het Je begint wel. op 0-0, dus ja, het kan alle kanten op. tegen v Haasen? Haasen. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> Dit wordt opgenomen, hè? Dit, ja, <laughs> uh, kan altijd je gebruikt worden. Je weet me nooit. Um, toch, is de, de, even, als we even naar Twente kijken. Ver uh, is er waarschijnlijk twee maanden uit met een knieblessure. Boelekin is voorlopig niet inzetbaar. Wat voor gevolgen heeft dat voor, uh, voor Twente, denken jullie, uh, deze ik blessures? Ik denk dat het nog wel meevalt. Ja? Want ze hebben absurd veel blessures, maar nou, ze hebben ook wel spelers weer binnengehaald... die nu kunnen spelen. En dat zijn ook niet de slechtste, hoor. Dus ik denk dat zij zichzelf niet eens zoveel pijn doen met die reserves. En ja, waarschijnlijk gaan Douglas en Chatley, geloof ik, ook weer normaal spelen. spelen. Ja. He, ja. Dus dan valt het wel allemaal weer mee. Willem II vanavond uit. Altijd lastig. In Tilburg. Koen, wat verwacht jij van Twente? Dat dat, uh... Uh, ik ben wel met Bert eens. Ze hebben die Castaños gehaald. Dat is denk ik een groot talent. En ook Terres, een Chileen. Die heb ik een paar keer zien spelen. Die krijgt nu denk ik gewoon speeltijd. Echt een hele leuke, uh, leuke speler. In de Europa niemand League kende. viel die in en toen ja. maakte hij nog een belangrijke goal. Ja. Ja. Dat, als je dat soort spelers kan scouten, ja. dat vind ik echt heel knap. Niemand, niemand kent die jongen. Die haal je uit Chili en die voldoet gelijk. Ja. ja, dus goed. Maar met Castellos wil ik nog even uh, uh, tussen aanhalingstekens zetten. Want op links wil de jongen absoluut niet spelen. En hij heeft Twente en de trainer een ultimatum gesteld. Dus, uh, daar zou zitten... jij wel raad mee weten. Ja, daar zou ik wel raad mee geven. Maar <laughs> omdat jij Castellos noemt. Is, is Twente titelkandidaat? Ja. ja dat denk vind ik ook. wel. Ik denk wel dat de PSV echt zo'n brede selectie heeft. Die hebben gewoon Narsing op de bank, Engelaar, ze nog achter de achterhand, Pieters, Manolev. Ja, die, die, die zijn echt nog veel sterker geworden. Met Van Bommel er ook bij, waardoor Strootman uh, wat rustiger kan spelen. Die hebben nog Toivonen, is niet weggegaan. Ja, in principe is PSV, denk ik, de meest uitgebalanceerde ploeg. Vanmiddag ook, heb je nog een maand. Dan, ja, kan die, nou, Twente is daar misschien een. Zou ik zou zeggen, een, ja. Concurrentie komt uit Twente, denk ik. Ik denk, niet dat ze, ik denk dat PSV het gewoon in zijn eentje gaat doen dit jaar. Ja, Manelijf mag wel weg volgens wel. mij bij PSV, als ik me goed herinner. Maan, ik dacht dat Manel Ja, werd... Manelijf mag weg. Engelaar mag weg, maar goed, ja. Die Vol. verdient 1,8 miljoen. Dus, ja. dus, uh, ja. Voorlopig uh, nog iemand anders uh, op de bank, maar dan thuis. Ziektorson van Ajax. Vier maanden eruit door een schouderoperatie. Moet hij ondergaan. Het is niet te geloven. Zo. Is dat nou... Ja, dat moet toch pech zijn, dit? Uh... Nou, is een beetje man van glas, denk ik, toch. Ik bedoel, dat kan iedereen gebeuren, want er zijn wel meer mensen die vaak gebaseerd zijn... De... Het is natuurlijk pech, maar het zal niet helemaal uit de lucht uh, zijn komen vallen. Nee, ja, ja. Verbeek, die riep vorig jaar... ik moet zien of Zichtersson fysiek het aankan, het hoge niveau van Ajax. Dus die zag wel in dat hij misschien uh, niet helemaal 100% fit is voor de top. Dus ja, dat was een soort waarschuwing. Hè? Toen hij, kreeg hij een, uh, ja, ik geloof een uh, vermoedheidsbreuk in zijn enkel ja, of zo. Nee, hij is een heel lang uit geweest. Ja, en nu weer dit. Hij had een paar keer zijn schouder uit te komen. Nu geloof ik met een partijtje stoeien weer. Ja, is toch vervuilend. Ja. Kunnen we dan uh, de medische staf iets verwijten van Ajax? Nee, denk ik niet. Nee, ik denk dat dit nou typisch een geval is van een speler die wat breekbaarder is dan een andere speler. Ja, maar goed, je hebt hem wel goedgekeurd natuurlijk. Ik ga nu in op jouw vraag. Ja, maar ik neem aan dat hij toen nog geen blessure had. Nee. Toch de een is toch wat blessuriger gevoeliger dan de ander. Dat Jammer, kan gebeuren. Uh, Verbeek heeft al gewaarschuwd daarvoor. Natuurlijk, ja, maar dat he? vond ik een beetje flauw toen. Ik bedoel, nu komt het dan uit. Dus heel voor ja, Verbeek, precies. maar ik vond het wel een beetje van: uh, jullie kopen een. Uh, wat noem je ook <laughs> Kat in de zak of zo? Kat in de nou, zak. Had ja. Die ja, ik vond het niet helemaal sympathiek... om dat toen te zeggen. Ja. Maar inderdaad, achteraf. Ja. Uh, Erwin Mulder, uh, die is er ook maanden uit bij Feyenoord. Dat ja. moet hard aankomen in Rotterdam, denk ik. Uh, ja, denk ik wel een probleem. Want wat erachter zit, is gewoon Lamproe en Graafland, Graafland of zo. Ja, ik las wel ergens in de krant dat uh, Verhoeven, die ooit bij Ajax zat... zich ook uh, misschien nu in de picture staat bij Feyenoord. Maar ja, dat zijn toch niet echt drie... Topkeepers. Nou, dat hangt toch een beetje van vanavond af, tegen Pexvolle. Dat uh -huh. uh, als die man daar, een Griek is het, hè? Ja. Als hij de pannen van het dak kipt, dan uh, is het probleem ineens weer weg, hoor. Ja, zo is dat ook weer. En je wordt niet zomaar, tweede, je wordt niet zomaar tweede keeper bij Feyenoord. Dan kan je wel Nou, wat, dat weet ik ook niet. Is dat zo? Nou ja, Lamproe ken jij hem? Nou ja, nee, dat nee. niet. Maar, <laughs> ik ben, maar dan gaat het om die ik hem kennen, als de leiding van Feyenoord hem maar kent. Ik bedoel, die, die zullen niet zomaar een tweede keeper aanstellen bij Feyenoord... als hij helemaal niks kan, lijkt mij. Ja, als hij zelfs helemaal uit Griekenland gehaald moet worden, dan moet hij dan heel goed zijn denk ik ja <laughs> maar ze hebben hier jarenlang ook met Van Dijk en zo hè die was al boven de 40. Het is soms ja, nou dat nog was een heel goed. ja ja maar ik vond het wel een hele goede keeper dan Dwight Tien die, die is dan niet geblesseerd maar die kreeg geen uh, nieuw contract bij Twente en gaat nu gewoon spelen bij Swansea in de Premier League ja. ja als hij daar gaat spelen hij gaat er naartoe ja toch ja of die gaat spelen dat, uh, dat wil ik nog wel zien hoor ja ja Maar wow, is dat zo gek Boe. Ja, het is niet een hele goede voetballer, maar ook, ik vind, het is best een bruikbare back, vind ik wel. Swansea City nee, ik is nou het ook, er ook er niet de top opmerkers. van Engeland of zo. is leuke dat het debuut van uh, de Buettner, uh, om maar even die woordspelling uh, te gebruiken, dat hebben we maar één keer gedaan. Het uh, is natuurlijk geweldig zoals die jongen nu speelt. Van Persie overigens maakte zojuist uh, ook de 4-0, die is er inmiddels ook uh, ingekomen. Hadden jullie verwacht dat dit zou kunnen gebeuren Nee, eigenlijk had ik dat niet verwacht, hoewel ik wel moet zeggen dat uh, ik vind Buettner een hele goede linksback... En ik was eigenlijk verbaasd dat Bert van Marwijk hem afgelopen EK niet meenam. Uh, en toen is die jongen een beetje weggezakt blijkbaar. Een beetje ruzie bij Vitesse. En nu is hij opgepakt, echt ongelooflijk, door Manchester United. Die hem ook nog laat spelen. Nou, en als die man dan zo voetbal zoals vandaag. Tenminste, de flitsen die ik net gezien heb. Ja, ah, dat is toch wel fantastisch hoor. Dramdebut. Ja, dat vind, ja, vind ik wel. Is hij iets voor het Nederlands zelf dan, Bert? Ja, vind ik wel. Maar dat zal verhaallijk vinden hoor. Er werd een beetje lacherig over gedaan, maar hij is al jaren een groot talent. Hij heeft ook een jeugdopleiding bij Ajax gezeten. En bij een van de betere linksbacks van Nederland. Het is niet voor niks. Mensen heeft die scouts lopen, die had het gewoon op een lijstje staan. Hadden niet zoveel geld meer en kwamen dan uit bij deze jongen. En dan dachten wij toch nog van, dat ah, ja, kan niet waar zijn. Die hebben ze wel als achtste in de rij genomen. Maar nee, hij speelt gewoon en goed. Hm. Beter dan Willems? Ja, nou, een beetje nooit, maar... Ja, Linksback is natuurlijk wel een positie waar, je, als je het echt goed kan, is de snelste weg om miljonair te worden nu. Want ja, de, je hebt er gewoon heel weinig van. En ja, niemand wil dat spelen in de jeugd. Dus ja, je hebt gewoon weinig linksbacks. Maar ik denk, Jetro Wilms ook, wordt ook een beetje flauw gemaakt. Die jongen is 18. Is wat, uh, ja, wat onrustig. Misschien is hij nog niet toe aan het niveau van Oranje. Maar ja. hij heeft wel ve veel talent. Is, is snel, is sterk, komt op. Ik, ik zie wel potentie in uh, Jethro Willems. Als ik nu in die paar flitsen al van Butner heb gezien. Is hij op dit moment beter? is dus vijf moment... jaar ouder, hè, Butner. Ja. Hij is op dit moment beter. Ja, maar dat is nog pas 23, hoor. Ja, oké. Okay. Maar Willems heeft dan nog vijf jaar te leren. Ja. En dat is veel, hoor. Ja, maar leert hij daar wat in, hè? Dus uh, dat weet je nog. Ja, dat denk ik Dat zie je gewoon. De jongen ja, heeft heel veel... ja, -advocaat neemt het helemaal voor hem op, hè? Dus, ja, dat is dus het zo goed. goed. Jij als coach, dat is toch goed? Ja, als, als je toch een ik beetje wat afgebrand wilt Nou, spelen. het is goed. Als, als het niet waar is, dan is het niet goed natuurlijk. Maar ik denk dat een advocaat, ja, maar advocaat, advocaat geloof, in het verhaal... ...stellen hem niet op als ze er niet in geloven. Ja. Ja. Tot slot uh, nog één onderwerp wil ik aansnijden... Uh, ...voor we de uitzending gaan besluiten. De UEFA heeft 23 clubs het prijzengeld bevroren... ...omdat ze zich niet aan de financiële regels uh, houden. Atletico Madrid bijvoorbeeld, uh, Sporting uh, Portugal. Is dat goed dat dat soort fair play dat is nu in gang gezet? Hè? duurt drie jaar voordat er echt iedere club daaraan moet voldoen. Vinden jullie dat een goede zaak? Ja, dat lijkt me wel. Ik bedoel, uh, als er regels zijn en mensen houden zich daar niet aan, of clubs, dan moeten er ook straffen zijn. Als dit de straf is, lijkt mij een prima straf. Ja. Ja, we hebben in Nederland hebben we in wezen dat systeem al met licenties voor clubs waar Nederlandse clubs om de drie maanden zich moeten houden aan de regels van de KVB. In Spanje worden, zijn gewoon transfersommen nog steeds niet betaald aan clubs. En salarissen worden gewoon niet uitgekeerd. Ja, daar moet je op een gegeven moment tegen optreden. En doet de Spaanse voetbalbond dat niet, dan moet u even dat doen. Nou, het is wel goed dat u even het doet. Het zijn ook niet de minste clubs. Hoor. Atletico, werd Vena badje. Sporting Portugal, dat zijn allemaal hele goede teams. Malaga. Maar... Malaga, ja. Maar het leuke is dat het, de commissie met Maarten Fontein dat eigenlijk aan de gang heeft gezet allemaal. He, die heeft speerpunt jeugdvoetbal ja. en ook als speerpunt het financial fair play. Ja. En wij moesten lachen een paar jaar geleden, maar langzaamhand komt het toch van de grond denk ik. Ja. Ja, dat is al een heel plan, er worden stappen nu uitgevoerd. En dit ja. is ook een logisch gevolg ja. van, de, van de gang die Platini is ingegaan. Ja, er zijn drie, er zijn drie overgangsjaren. Uh, je mag nu nog 50 miljoen schuld hebben. En dat wordt afgebouwd in de komende drie jaar. En dan mag je nog 5 miljoen schuld hebben. En uh, als je dan een slecht jaar hebt, ja, dan kijken ze nog van 5 miljoen. Kijken ze dan niet. En dan gaan ze uit dat het jaar erop wel weer goed is. Overigens uh, we hebben we wat vragen gekregen of mensen zeggen: waarom zitten Barcelona en Real Madrid ja. daar niet bij? Omdat die blijkbaar nu nog aan de voorwaarden voldoen. Ja, het is een illusie om te denken dat straks uh, al de problemen zijn opgelost. He, ze zullen altijd weer uitwijkmogelijkheden uh, zoeken. Dan zullen misschien sponsors, spelers, betalen. Of ze verzinnen er wel iets op. Alleen, ja, het is wel goed dat aangegeven wordt. Uh, nou ja, goed, je speelt dan geen Europees voetbal. Want dat is de enige straf die ze op kunnen leggen. Ja. Ze kunnen u niet opleggen dat ze die salaris moeten betalen. Ja. Nee, maar goed, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Geen Europees voor Real Madrid en voor Barcelona. Ja, Slaan, maar en... Malaga heeft 30 jaar geen Europees nee. voetbal gespeeld. Ja, maar wat hij nou zegt, uh, wat onze presentator zegt, is wel waar. Real Madrid heeft dan altijd schulden en zo. En het treft het nooit. Nee, maar zolang die schulden maar... niet worden opgeheist, is er helemaal geen probleem. Ja. en zolang ze aan de eisen voldoen. We gaan het afronden. Ik wil ja. even weten wat jullie het weekend gaan doen. Koen, wat ga je doen? Wel, voor je naar... verjaardag? straks even feestje vier met mijn vrouw en dochter. Maar uh, denk morgen naar de Davis Cup of Utrecht PSV. Daar moet ik nog even overleggen. Ja. Bert, wat ga jij doen? Ja, ik ben bang dat ik mijn favoriete sport moet gaan bekijken. Tennis en, de, en softball. Hongbal, ja, yeah. hong hong hong hong korrel. Hong <tie> en is er nog zoiets morgen? Nou, nou, en wil misschien? Oh, ja, ja, dan kan ik kan ja dan dan dat kan ook nog. Dat wilde ik net zeggen, die ploegentijdrit. Daar ga ik naar kijken zowel bij de vrouw als de mannen. En ik hoop dat Rabo het wint. Goed, dank jullie wel. Het oh. uh, buitenlands voetbal. Manchester United tegen Wigan Athletic is inmiddels afgelopen. Debuut voor uh, Alexander Butner dus. Schot van Butner werd ingetikt door Hernandez. Uh, dus een assist. En daarna dus die lange solo uh, die ik al eerder zei. Via drie vier man per die. En vervolgens maakte hij de 3-0. Arsenal tegen Southampton 6-1. Jos Hoijveld. Southampton maakte een eigen doelpunt. 1-0. En ook zijn teamgenoot Klein scoorde in eigen goal. Twee eigen doelpunten dus daar. Queen's Park Rangers tegen Chelsea 0-0. Stoke City, Manchester City 1-1. Aston Villa, Swansea City 2-0. Fulham tegen West Bromwich Albion 3-0. En Norwich City tegen West Ham United 0-0. Chelsea heeft er 10 uit 4. Daarachter, Man United met 9 en Arsenal met 8. In Duitsland uh, alle clubs zonder shirtsponsor. Er stond nu een tekst op de borst die uh, moest bijdragen aan een betere integratie in geheel Duitsland. Mijn vriend is een Auslander, mijn vriend is een Buitenlander. Vanwege die actie was uh, bondskanselier Angela Merkel te gast bij Borussia Dortmund. Dat speelde thuis tegen Leverkusen en won met 3-0. München tegen Mainz 3-1, Gladbach tegen Nürnberg 2-3... door een doelpunt onder meer van Luc de Jong voor Gladbach. Oh, goed zo. Hannover 96 tegen Werder Bremen 3-2. Stuttgart tegen Düsseldorf 0-0. München heeft een 9 uit 3. Hannover heeft een 7 uit 3. En Dortmund ook 7. En Nuremberg heeft er 7. Dat was het voor nu. Vanavond een mooie uitzending met Ronald Boot. Met een kwart voor 7 Ajax tegen RKC. En om kwart voor 8 Willem 2 FC Twente. Heerenveen Oud-Den Haag en VVV tegen NEC. En om kwart voor 9 Feyenoordst Pek in de Kuip. Goedenavond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie Ajax-RKC. Van heel dichtbij, Wil hij de bal de lat komt en de rebound stuit het dan nog een keer op de lat. VVV-NEC. En een doelpunt. Bij de tweede bal wordt de bal weer getopt. Willem 2, 20. Oh een eigen goal. Heer de de ado. En gaat de rentse? Ik denk dat er een eigen doelpunt is. En Feyenoord-Pekszwolle. Dan ligt hij erin. Hij ligt er al in. En ook hoofdbal Nederland-Italië. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1.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 HET culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Ja, dat vond ik echt uh, top film, ja. vond ik een van de beetje gezegd. En ja. swingende muziek. Opium vanavond, half elf, bij de AVRO, Nederland 2. Paul Carrick. Zijn lekkerste songs. Nu verzameld op een 3-cd-box.